5 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Er liggen nu 1360 coronapatiënten op de intensive care. Dat zijn er 36 meer dan gisteren. Volgens het landelijk netwerk acute zorg... stijgt het aantal opnames minder snel dan vorige week. Voorzitter Kuipers zegt dat de social distancing, het afstand houden, lijkt te werken... en dat het belangrijk is daarmee door te gaan. Ook zegt hij dat ziekenhuizen goed op schema zitten met het aantal beschikbare IC-bedden. Van de Nederlandse coronapatiënten op de IC liggen er nu 17 in Duitsland, drie meer dan gisteren. 33 Duitse ziekenhuizen zeggen dat ze Nederlandse patiënten willen opnemen. Spanje verlengt de noodtoestand voor de tweede keer met twee weken. Dat betekent dat iedereen tot 26 april binnen moet blijven en dat alleen in de essentiële sectoren wordt gewerkt. Het aantal coronabesmettingen in Spanje stijgt minder snel, maar er is nog altijd een toename. De afgelopen 24 uur waren er in Spanje 809 sterfgevallen door corona. Het totaal aantal doden steeg daarmee met 7 Een week geleden was de dagelijkse stijging nog zo'n 20 Ondanks het mooie lenteweer is het in verschillende recreatiegebieden rustig. Vooralsnog lijkt het erop dat veel mensen gehoor geven aan de oproep om thuis te blijven. Op veel stranden is het stil. Veel gemeenten hadden ook voorzorgsmaatregelen genomen om publiek te weren... door bijvoorbeeld toegangswegen af te sluiten... Natuurmonumenten blijft oproepen om thuis te blijven... ook nu het beheersbaar en rustig in de natuurgebieden is. Om de corona-uitbraak in de Britse gevangenissen in te dammen... worden tijdelijk 4000 gevangenen vrijgelaten. Het ministerie van Justitie benadrukt dat alleen gevangenen... die een laag risico vormen in aanmerking komen voor tijdelijke vrijlating. In de Britse gevangenissen zitten 80.000 mensen. Bij zeker 33 gevangenen en 15 medewerkers is het virus vastgesteld. Het weer vanavond en vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of drie. Morgen schijnt de zon volop en wordt het 18 tot 21 graden. En ook in de nieuwe week blijft het vrij warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files. Autobedrijf Zandvoort, een echte zandvoerse garage waar ze nog met je meedenken.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 Hier is die hier staat hij hoor, in de studio. Aan de tolweg hierna. Op je op de kabel. Andergetegende Fred Hier bij ZFM Entertainment. Tot de klokjes van 7 uur. En ja, naast mij zit ook nog Patrick. Ja, je microfoon staat niet aan. Nu wel. Goedemiddag. Goedemiddag. Daar zijn we weer. Ja, gezellig. Ja, we gaan, uh, we gaan eventjes naar uh, Kroatië. Oh, heerlijk. Heerlijke heerlijk heerlijk. muziek. Uh, Zonnetje. Heerlijk. Oh. Oh. De zomersklanken van uh, Vlado Gordieva. Heerlijk. Je ja. kan niet wachten op de zomer. Voor mij, mij mag hij weer beginnen. Maar zo ook deze. Uh, ja, de, weet je trouwens, de entertainment voor uh, Journe Dutch of heeft of niet?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 Laat die brief, die je mij hebt geschreven, alleen met jou wil ik leven. Dat heb jij nodig. Door...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 Niemand om ons heen, niemand die het had zoals wij, onze liefde was er vrij.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 Je spijt als je s'avonds alleen slaapt Je mij niet vergeet bij alles wat je meemaakt Veel dat je weet wat er nu door me heet Nou, hier gaat het wel goed op die 106.900 op het kabel. Ja, ja, en met ons gaat het ook goed, gelukkig. Gelukkig wel. <laughs> maar dit nummer kan echt wel een uitlaatklep ja. zijn voor sommige mensen ja, die in deze situatie zitten. Ja, het is inderdaad een, een pakkende tekst. En ja, het gaat ja. echt over ergens over. Ja, inderdaad. Een heel mooie tekst. Ja, maar dat zijn we eigenlijk een beetje gewend van hem, hè? He? Ja, hij maakt altijd van ja. mooie nummers. Ja, dezelfde schrijver als Marco Bussato natuurlijk. Dus ja, en, en meerdere natuurlijk. En meerdere, he? zeker. Meneer Youbenk. En uh, ja, we gaan uh, lekker verder met uh, een, een, een Hollandse plaat ook. En uh, Laten We Maar Alleen van Arjan Koenen. Als je zei dat je beter kon gaan Wat stelde het dan voor in slepende ballot. Goede stem. Ja, nou ja ook, mooie muziek. Uh, ja, we zijn alleen. Uh, ja, face, uh, face nummers zijn we van hem gewend, natuurlijk. En dan een keer uh, wat feestje in de lucht. Ja. ja. Het <laughs> <laughs> is totaal heel wat anders, natuurlijk. Ja, dat is, keer wat dat anders. is ook, ja. ook een keer leuk. Hey, ik uh, ga lekker terug naar de jaren tachtig. Ja, dan uh, ja, gaat het uh, ver voor jouw tijd. Heel ver voor mijn tijd. <laughs> Zo oud ben ik nog niet. Dat doen we met uh, Gemma van Eck en uh, zij hebben het over Sway. Doe Het uh, is toch een lekker plaatje. Het is zeker een lekker ja, plaatje. Ik ken ja. het nummer ook wel. Ja. ja het is, het is, het is ook, uh, een heel bekend nummer. Het is een bekend nummer en inderdaad. Uh, volgens mij wordt het nog eens een keertje opnieuw uitgebracht. Maar, en, en, alleen door iemand anders. Oké. Okay, nou, ja. dat, dat heb ik nog niet nou, gehoord. Dat, uh, ik, ik draai in ieder geval de originele van schema, uh, van, van Ek. Uh, Origineel is wel het beter. hè? Ja. ja. We gaan nog uh, proberen om uh, Boyle even uh, ja, zien te bereiken. Telefoon is. Maar uh, ja, ik denk dat het heel druk is uh, vanwege... Uh, zijn carnavals optredens, denk ik. Dat zou zomaar kunnen. Ja, dat is ja, gek. natuurlijk, is natuurlijk uh, voor de. Uh, ja, carnaval uh, weekend he, eigenlijk. Uh, ja, de hele week. De maar... hele week. Vijf ja. dagen lang gaan ze alleen maar uh, ja, ja, met, nou, met drinken en zingen en feestvieren. Nou ja, ik. Ik, ik, ik sla <laughs> uh, ja, niet vijf dagen lang. Twee dagen kun je lang zet. Zo is het. Ik ga even wel lekker in met een metaalblaadje draaien. En dat, uh, ja. Een een lekkere, lekkere duim, zeg maar. Lekker beet, lekkere beat. jingels. Blond hair in a sundress, cocaine on her lips. She's new to Los Angeles. Uh, not used to the lifestyle, not used to the rules. Don't know if she can handle it. So close and stay by by, by side, side, side. Believe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 It's like home oh.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 Feels like home when I'm with you. Feels like home. by my side believe me baby i know what it's like uh, the truth is out here people are ruthless hmm. we started drinking rum and talking through the night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 Dan Doton en zijn laatste nieuwe single uh, Bleeding. En, uh, ja, we gaan weer eventjes uh, wat, wat Nederlands draaien. En dat doen we met uh, ja, Armin van Buuren, Davina Michel en uh, natuurlijk Marco Borsato. En ja, uh, kijk hoe het danst. Volg ons via je smart app en like ons op Facebook. Check www.zfm.zandvoort.nl voor alle informatie.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 je weet hoe het danst zonder mij Misschien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 que n'ont pas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 Als je het zo zou voorlezen, dat klinkt best, best apart, ja. Ja, het is al laat, toch? Toch? toch? Komt-ie, Raccoon. Wat oh, een Day, wat een plan over Dommelman. Waarom ben ik zo nerveus? Ga naar binnen, ga toch zitten en wat drinken dan?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 Op, op zoek naar een droomverhaal en ik zoek mee en voel me rot. He's all I zeggen. Nog en lang en niet laat. Nee, we gaan zo ook nog even bellen. Maar uh, ja, eerst gaan we gewoon eventjes uh, lekker luisteren naar uh, Xerxes serie, En jij bent van mij. ZFM, de zender van Zandvoort en omstreken. Belief zijn ken ik niet. En nummers verzamelen was mijn ding.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 Al mijn dromen zijn nu uitgekomen. Gelukkig samen zijden. Voor iemand zo als jij. Je laat me vliegen om naar de sterren en daar voorbij. Ik wil mijn liefde met je delen. Geef stop mee dat is verleden. Want ik wil je alleen voor mij. Ja maar alles jij bent voor mij. Dit is niet voor even voor heel mijn leven Ja, ik wil je alleen voor mij Ja, maar alles, jij bent voor mij. Wat wij hebben is speciaal. Wij zijn één Wij zijn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 Heerlijk. Hey, um, ja, we hebben het net al even zitten spieken op, uh, op internet natuurlijk. Uh, André Hazes. Uh, ja. Die breuk met Bridget. En, uh, en samen komt je met Monique. Samen, en heel... Met Monique. En, uh, ja. Goeie tijden, slechte tijden. Ja, ja. Ja. <lacht> nou ja, ik, ik weet eigenlijk niet wat er van waar is. Maar uh, ja. ik weet niet of je zelf een beetje meegekregen uh, mee hebt. Maar in ieder geval onze collega's van 538. Die, uh, ja, die hebben Bridget Maasland ook uh, nog eventjes aan de telefoon gehad.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 Ja, wie zal het zeggen? Ik, ik ga geen namen noemen. Nee, nee, nee. nee, nee. Maar ja. maar We gaan in ieder geval even nummer drijven van En uh, ja, heb ik jou wel echt gekend. Je kent het nummer of niet? Dit ja. niet, ja. Ja, zeker. Heerlijk. Ik weet, ik ben veranderd ben niet meer zoals vroeg. Er is waarschijn.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 Oké, okay, en is het, nou, daardoor is hij een beetje... Dus ja, ja, ja, nou ja, hij was wel enig tijd... Uh, toch wel onder de Nederlandse publiek... was hij toch wel wat, wat bekend natuurlijk. Uh, hij heeft natuurlijk ook een album uitgebracht... en uh, diverse singles. En uh, uh, ja, ook uh, mooie ballads. Ja. En, ja. Door de televisiewereld komt hij natuurlijk wel iets meer ja. voor de buitenwereld ook nog naar voren. Ja, dus uh, ja. Naast bekendheid is er nu meer gekomen door dat programma, ja. denk ik. Ja, dat, dat weet ik wel zeker eigenlijk. Ja, ja. ja in ieder geval, uh, zoals ze nu zeggen van uh, Bauke, ja, die, die, die met het programma van Elvis meedreden, dan, dan, dan weet iedereen het haast wel. Ja, zeker. We gaan in ieder geval een nummer van hem draaien. En niet de nieuwste, want de nieuwste die gaan we straks in twee uur draaien. Deze heet Shanana na na. -na. that summer night There was a party going on while I watched you dancing in the moonlight op gebaseerd is. Uh, de nieuwe of, uh? deze? Nee deze. Oh. Deze die je net te horen. Uh, ja ik. ik ja, mijn ik... drie ja, gedeeltelijk komt hier Weet je van, uh, van het Songfestival. Z ja, ja, Cineke, uh, Shalali, Shalali, Shalala. Shalala. ja ja. Ja <laughs> Nou dan vind ik deze toch beter. <laughs> ja wel. Dus ja. Iets ietsjes hoor. Ja nou, ja ja. Nou ja iets iets. Ja, ja, iets heel heel stuk heel stuk iets <laughs> uh, beter. <laughs> hey, uh, we, we gaan eventjes uh, naar uh, Shaki. Die ken je ook wel, denk ik. Ja. En Pitbull. Ja, Pitbull, ja, ja. hij mij wel. En, en dat in combinatie met Do. Oh jee. De Nederlandse zangeres, die ken je ook wel. Ja, die ken ik zeker. En ze hebben het over Habibi. Habibi. Uh, Red oh. One. Mr. Worldwide Hamé Sartre. Habibi, I love you. I need you, Habibi. Laat we zien dat je bij me Libre, como un canto sobre la brisa. La que me hace vivir. Vivir. Zegt, en het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 You, I need you, baby, Laat me zien dat je bij me wil zijn. Her baby, her I love you, baby, need baby, habibi. baby. Deze licht in het donker, dat zijn Zo, so, we gaan naar het nieuws van oh. 6 uur. Dus ik zou zeggen, ja, tot zometeen. Toch? Ja, tot ja. straks. Ja, tot straks. Na nou, tot dan, mijn oude. Doei. Ik wil weer na zijn. Aan je lage. Loco, porlagai, tu mano. Niemand die het kon, niemand die het goeds kon. jij.